Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Demissionair Kabinet gaat een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld aanstellen. Die moet gaan zorgen voor meer samenhang in het beleid rond bijvoorbeeld femicide, moord op vrouwen. De bedoeling is dat instanties beter gaan samenwerken en eerder ingrijpen om moord op vrouwen te voorkomen. De pendelbus naar het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft voor asielzoekers voorlopig gratis. Minister Keizer wil van de gratis kaartjes af, maar de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wil dat de minister eerst iets doet aan de onveilige situaties voor het personeel op de bus. Asielzoekers weigeren soms de ritprijs te betalen. De provincie Friesland mag 250 steenmarters doden om weidevogels te beschermen. De Raad van State heeft een ontheffing verleend omdat de marters eieren uit nesten roven. De dieren worden daarom verantwoordelijk gehouden voor de achteruitgang van het aantal wijde vogels. De steenmarter is een beschermde diersoort. Dierenrechtenorganisaties probeerden het doden van de marters in Friesland daarom te voorkomen. Om het cellentekort op te lossen is per jaar 350 miljoen euro extra nodig. Dat schrijft de directeur van de Nederlandse gevangenissen... aan de formerende partijen D66, CDA en VVD. Hij vindt ook dat de gevangenen eerder moeten kunnen terugkeren in de maatschappij... en dat mensen hun straf thuis moeten kunnen uitzitten met een enkelband. De gevangenissen kampen vooral met personeelstekorten. Duizenden daders wachten nog tot hun straf kunnen uitzitten in een gevangenis. Het weer vrijwel overal droog, maar vannacht gaat het regenen. Het koelt dan af tot een graad of vijf. Morgen vanaf de middag droog met af en toe zon. De temperatuur blijft zacht voor het tijd van het jaar. Het wordt ongeveer elf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 die ik nog regelmatig beluister en die dit jaar zijn uitgekomen dat is dit album Hotel Belvedere van de Gumball Kings daar staat ook dit nummer op, die ze ook daadwerkelijk ook als single hebben uitgebracht, All Night Long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 Johnny at the tree farm stand Brutal sweater, hot cocoa in his hand Hung with Steve with her gingerbread sets And that guy named Chris, crushing beer cans fast Every holiday party, she's the queen Work in the crowd, same old scene Spike in the bar show, they can't resist Every boy's name ends up on her list She's a ho Under the mistletoe She dated a beat With a platenlock Gab and five Brad who recited The Grinch line By line and there was Tom tangled in lights Bobby doing blue Moved on to mad Making angels in the snow She fast strange With his vintage Final taste Truly was the one To make her heart race, But along came My great act charm Struck the right chord Straight to her face mistletoe.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 het is wel een uh, vreselijke lange zit hoor. Ik uh, geloof van 12 tot 4 dat ze er uh, zitten. Maar uh, dat is uh, een beetje het uh, hele verhaal van de kerstshow bij Smartwires. Nou, dan uh, weet je dat ook weer. Um, wie dat niet doet is Groei de Smet. Dat weet ik dan ook nog weer, Want die, die, die trekt zich daar zo weinig uh, van aan. Nou ja.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 Om maar met een, een of andere reden niet aan zet komt. En alsof de wereld helemaal niet meer zink is. Zo uh, schrijft hij dat. Sink uh, is dan uh, S, Y en C. En dat is sink. Ja, uh, daarvoor hoorde je trouwens hi on en Cod in de middel. En toen ik dacht van, nou dan, dan, dan halen we Cheyenne in de uitzending. Maar die zei van, ja, ik zit uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus dat ging dus ook al niet door.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 die Ries eruit en uh, Mike en ik gaan eigenlijk in de originele opstelling gaan wij verder. Ja. Um, maar dat was wel even een dingetje met uh, de laatste dingetjes, uh, noem dat, uh, stroomlijnen van wanneer gaan we de dingen uitbrengen. Ja. Um, en dat is dus uiteindelijk, heeft dat een beetje vertraging opgelopen ook met uh, de mastering wat...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 Ja, dan is het natuurlijk ook de mastering. Want dat, bij dit soort tracks, die zijn wel vreselijk belangrijk. Want van ja. de vorige week had ik hier Xilia, die had ik gesproken, die had ik opgenomen. Maar denk je, ik plaats hem en op een gegeven moment krast er iemand wat onder. Die ken ik ook, want daar heb ik hier met, bij dit station, heb ik, dat is een radiokollega. Jij kent hem ook, Jeffrey de Gans.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 ...nog wat harder kon, mm -hmm. misschien, op sommige vlakken. Ja. En uh, toen dachten we van, hé, hey, wij kennen iemand die... Uh... Ik ook. Dus <laughs> ik <die> jij ook, ja. die ken jij niet, zou je zeggen. Ja, nee, ja, ja, ja, ja. ga door. Uh, en die was begonnen met massen en toen dachten we van, ja, laat, we kunnen gewoon kijken... Uh,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 Ja. Tussen haakjes NL. Ja, ja. ja, ja, ja. ik, uh, ik ja. weet er alles van. Want ik heb hem toen ook nog bij de Rob Award, uh, gezien. Want uh, daar heeft hij ook aan mee gedaan. Met, met een immense, ja. met een immense uh, panelen en werk aan wat. Ja, ja, ik dat kom, zelfs en uh, nou Fisher een uh, uh, ja. beetje met, uh, ja, wat zeg ik, zweetdruppels op zijn op, op voorhoofd. Van hoe krijgen ja, we die in godsnaam weg? <laughs> ik heb ze zien opbouwen, inderdaad. Ja, ja dat, was, dat, was, dat was dat moment. Maar goed. Uh, maar hij heeft dus uh, de.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 from the frost of your eyes from the run from the run from the run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 This time I'm gonna play it right And when I feel finna true Alright we'll be doing fine At least don't feel like a bitch you saw so it's oh, uh -huh, you told me she only was shook